Zes uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Inval bij vleesverwerker in OS. Duizenden computers besmet na cyberaanval. En bijna duizend gewonden door meteorietinslag in Oeral. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft een inval gedaan bij een vleesverwerkend bedrijf in OS. Het bedrijf wordt ervan verdacht paardenvlees te hebben verkocht als rundvlees.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 Verder werd vandaag bekend dat in alle EU-landen extra controles komen op paardenvlees. Met behulp van steekproeven moet de komende maanden duidelijk worden of er op grote schaal paardenvlees wordt verkocht in plaats van rundvlees. Ook heeft de EU nieuwe steekproeven aangekondigd om te kijken of er in paardenvlees geen verboden medicijnen zitten die schadelijk kunnen zijn voor mensen. Al meer dan 12.000 mensen hebben sinds gisteren vastgesteld dat hun computer is besmet door een virus van cybercriminelen uit Oost-Europa. Gistermiddag meldde de NOS het nieuws over een grote aanval op computers in Nederland. Via NOS.nl kunnen mensen checken of hun computer is besmet. Dat hebben 250.000 mensen sinds gisteravond gedaan. Tot gisteren hadden nog maar 680 mensen vastgesteld dat hun computer was besmet. Dat meldt Digital Investigation, een digitaal recherchebureau. Mensen van wie de computer is besmet wordt geadviseerd hun hele pc opnieuw te installeren. In de reactie zegt minister Opstelte vandaag dat de overheid adequaat heeft gereageerd op de aanval. De minister wijst op het werk van het Nationaal Cybersecurity Centrum. Volgens hem heeft het centrum actie ondernomen op het moment dat duidelijk werd dat cybercriminelen waren doorgedrongen tot 150.000 computers. Premier Rutte wil later dit jaar graag het Europees Parlement toespreken. Hij wil dan vertellen hoe het kabinet de toekomst van Europa ziet.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 Ruim 700 beleggers hebben vandaag bij de Raad bezwaar gemaakt... tegen de nationalisatie van SNS Reaal en de onteigening van hun stukken. Volgens de landsadvocaat had minister Dijsselbloem van financiën... geen andere keuze dan onteigening. Spaarders haalden tot wel 123 miljoen euro per dag weg. Rond deze tijd, half februari, zou de kast dan leeg zijn geweest. SNS Reaal werd twee weken geleden genationaliseerd. De schatkist heeft een forse meevaller... die meetelt bij het terugdringen van het begrotingstekort...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 Volgens Dijsselbloem maakt de bank behoorlijke winst... door de steunprogramma's in verband met de eurocrisis. Maar zitten daar tegelijk risico's aan voor de bank. En de oplossing is een formele garantstelling door de staat... zegt minister van Financiën Dijsselbloem. Premier Rutte verwerpt de kritiek van enkele rechtsgeleerden... dat prinses Maxima te vroeg de koninginentitel in het vooruitzicht is gesteld. Ze is geen staatshoofd, het is een aanspreekvorm. Dat is niet iets wat in wetgeving moet worden vastgelegd... al de premier. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat het historisch gebruik is om de echtgenote van de koning aan te duiden als koningin. In het NRC Handelsblad wijzen enkele rechtsgeleerden op de wet lidmaatschap Koninklijk Huis... waarin staat dat de echtgenote van de koning de titel Prinses der Nederlanden krijgt. De gehandicapte Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius ontkent in de sterkst mogelijke bewoordingen... dat hij zijn vriendin Riva Steenkamp heeft vermoord. De vrouw is gisteren in het huis van de atleet doodgeschoten. In een verklaring die zijn zaakwaarnemer en zijn familie hebben uitgebracht... staat dat hij haar niet met opzet heeft doodgeschoten. Maar er staat niet in wat er wel is gebeurd. De Koninklijke Bibliotheek heeft 80 tijdschriften gratis online gezet. 1,5 miljoen pagina's uit de periode 1850-1940 zijn gedigitaliseerd. Het was hard nodig omdat de papierkwaliteit in die periode heel slecht was. De KB wil de komende jaren alle gedrukte publicaties digitaliseren... die sinds 1470 in Nederland zijn verschenen. Veel kranten zijn al online beschikbaar.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 ANW-verkeersinformatie. Ah nee, Ondanks het begin van de voorjaarsvakantie... in het noorden en midden van het land valt de avondspits mee. Alleen op de wegen rond Arnhem is het aan de drukke kant. Dat zien we op de A12 richting Duitsland bijvoorbeeld. Daar staat tussen Arnhem-Noord en Duiven 7 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en knooppunt Ewijk 7 kilometer. Verder valt nog op de file op de A28 van Assen naar Hogeveen. Daar staat tussen de afrit Ruinen en Hogeveen-Fluitenberg 5 kilometer. Dat komt door een ongeluk de weg is daar tijdelijk helemaal dicht. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele goedenavond. Vrijdag 15 februari. Het is een belangrijk weekend dat voor de deur staat... voor de trainer van FC Twente. De bank van het Vaticaan krijgt een nieuwe baas. Maar we beginnen met de meteoriet. Die meteorietinslag was dicht in de buurt van de Russische stad... Tjeljavinsk. De ene, die ene Nederlander die daar woont, die is er nu net niet. Hij is in Insel, want daar heeft hij ook een Schaatsacademie, Marnix Wieberdink. Goedenavond. Goedenavond. Maar u heeft wel de verhalen gehoord van vrienden en familie die wel in de stad zijn. Wat vertellen die? Ja, het is vreselijk. Wij werden vanochtend uh, uit, letterlijk uit ons bed gebeld. Ja. En dat begreep het niet helemaal, want ze zeiden, we zijn delen van de stad weggevaagd. En toen hebben we snel hier de Russische uh, televisiezenders opgezet en met thuis, uh, met de thuisrond gebeld. En uh, toen bleek dus dat die meteoriet, die is dus eigenlijk uh, 80 kilometer verder... Uh, ...dan de plaats langs is die ingeslagen. Ja. Maar de kracht waarmee die zeg maar, over die stad is geraast, dat is als een tornado geweest. Het is, wij wonen zelf 5, minuten, uh, of 5 kilometer van een uh, grote fabriek uh, af, die is ingestort. Uh, die foto's staan ook overal online, dat is die grote zinkfabriek. Oh ja. uh, terwijl als je kijkt naar de IJzerbaan, dat is zeker een uur rijden van waar wij wonen. En ook daar liggen alle ramen eruit, stukken zijn er uitgeslagen. Dat is als een streep, uh, echt een verwoestende streep, over die stad getrokken. Dat is ongelooflijk. En dachten ze meteen al dat het om een meteoriet ging of dachten ze eerst aan iets anders? Nou, er waren natuurlijk heel veel tegenstrijdige berichten. Ook dat, uh, dat de militairen een aantal raketten erop hadden afgestuurd. En uh, er zit natuurlijk nog wat nu nucleaire uh, activiteit rondom die stad. Dus daar dachten ze in eerste instantie ook aan. Maar er werden zoveel filmpjes op een gegeven moment online geplaatst... dat het al heel snel duidelijk was dat het om een meteoriet ging. Ze dachten eerst, er om een vliegtuig... Maar die kracht en de impact waarmee, waarmee die is ingeslagen is enorm geweest. En, ongelooflijk. En ik zie ook heel veel gesneuvelde ruiten. Maar betekent dat ook dat mensen... Het, is het daar koud? Laat ik dat eerst eens vragen. Nou, het is daar uh, relatief warm. Het is nu min 10. Relatief uh, warm min 10? Ja, het is, het is daar echt relatief warm. Normaal gesproken is het daar min 35, min 45. Het is daar, is daar echt ongelooflijk koud. Ja. En dit is eigenlijk een geluk bij een ongelukje. Maar ja, ze moeten nu al die ramen gaan dichtmaken. Er is geen glas meer te krijgen. Houtplaten raken op. Het is echt, uh, wat ik al zeg, het is over die hele stad, het is misschien een lengte van 20 kilometer dwars door die stad heen, is gewoon alles kapot. Alle ramen zijn uit de sponningen geblazen. En het typische is, ik ken een verhaal van een vriendinnetje van ons, uh, die had een plant op de vensterbank staan, het zand. Uit die plantenbak is weg, maar het plantje staat er nog gewoon in. Dus een hele typische verwoestende kracht is daar geweest. Ja, en waarbij een aantal dingen gewoon heel zijn en, ja. en ontboerd. En de rest gewoon helemaal in puin ligt. Dus dat is heel apart. Ja, inderdaad. Heel apart wat u zegt. Nu had het net al eventjes over de schaatsbaan ook. Is dat die baan waar in 2015 ook uh, wedstrijden worden gehouden? Ja, ja, daar wordt het EK onround gehouden in 2015. En Sjelavings en is echt de stad van het schaatsen. We hadden daar vorig jaar... Uh, de eerste World Cup werd er gehouden en het was s ochtends vanaf uh, de B-groep, dat zijn zeg maar de mindere goden die daar rijden, was het ram en ram vol tot aan de laatste rit van zijn kamer. Het was een en al enthousiasme naar duizenden mensen en uh, het wordt, op dit moment worden de foto's gemaakt in dat stad en ik hoop dat ik die later uh, zeg maar online kan plaatsen. Um, maar het is niet helemaal duidelijk wat daar binnen aan de hand is. Het schijnt dat die tweede ring, waar dus al die mensen op stonden, dat die is ingestort. Maar zeker is het niet. Het was tot voor kort uh, verboden gebied. Maar op dit moment lopen mensen van RTL uh, hebben naar binnen geholpen daar, via de kennissen van ons. En daar komen we straks uh, de eerste berichten van naar buiten. Goed, dus... Maar goed, 2015 is al een eindje weg. In Rusland uh, krijgen ze we dat wel klaar hoor. Ja, nee goed, ze kunnen een hoop uh, daar zo. Maar goed, in ieder geval zijn er nu grote problemen. Gaat u zelf uh, snel weer uh, terug? Ja, wij, wij zijn van plan om naar, uh, naar de, de weken afstanden die in Sochi worden gehouden, om dan terug te gaan naar Tjelavinsk. En dan begint ook een beetje voor ons uh, de vakantie. We zijn ontzettend druk in Insel met ons project. En hebben we eigenlijk geen tijd om terug te rijden. Dus dat is een geluk bij een ongeluk dat wij in Insel zitten. Maar goed, onze vrienden en familie die zitten daar. En, en zoals het zich nu laat aanzien, is er vooral heel veel blik- en, uh, en ruitschade... Uh, en, en valt het ernstige uh, valt nog wel mee, maar het is echt een, een wonder. Ja, En veel glas is er nodig om al die ruiten te herstellen. Meneer Wiebe ja, bedenkt, Als je in glas anders zit, dan heb je een goede plek. <laughs> business. Ik dank u ja. wel voor het, uh, voor het verhaal. Oké, okay, graag gedaan hoor. Gaan we kijken naar Den Haag. Daar hebben ze het deze week gehad, vooral over dat woningplan. Dat aangepaste woningplan. En het kabinet zegt nu dat het beter is dan het oorspronkelijke voorstel. Premier Rutte was aan het woord bij zijn wekelijkse persconferentie. De oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben de veranderingen in aangebracht. En er zijn ook positieve maatregelen aan toegevoegd. De premier. Zeker. Uh, ik vind het bijvoorbeeld een, echt een verbetering dat we nu geld hebben om de BTW te verlagen. Uh, tegelijkertijd zit daar aan het naald tegenover dat, dat uh, die verbetering ook geld kosten. Als dit een beter plan is, waarom heeft u dat dan zelf niet aan die onderhandelingstafel bedacht? Omdat het uh, 10% minder oplevert. Kijk, die, die, die verlaging van de BTW is op zichzelf een goed instrument. Die hebben we natuurlijk ook in de onderhandelingen besproken, maar die kost ook geld. En uiteindelijk zie je dus dat dat in belangrijke mate ook bijdraagt, uh, zeker de eerste jaren bijdraagt... aan een verlaging van de opbrengst van het totale pakket. Uh, en dat betekent dat we dat geld nu anders moeten vinden. Maar uh, gegeven het feit dat deze partijen dat wenselijk vonden... aan de onderhandelingstafel natuurlijk deze varianten waren besproken. De B2-verlaging heeft ontegenzeggelijk een uh, positief effect... op de bouw, op de economische groei. Uh, vinden wij hem acceptabel. Maar het nadeel wat er tegenover staat is dat hij dat bijdraagt... aan een verlies aan uh, besparingen die we dus weer moeten vinden in het generieke beeld. Maar eigenlijk zegt u, wij kunnen niet de beste plannen uitvoeren... omdat we geen geld hebben. Uh, nee, je moet... Kijk, politiek is keuzes maken in schaarste. En dat betekent dat als je... Er zijn allemaal hele briljante plannen. Er zijn nog veel meer plannen uh, die allemaal heel veel geld kosten. En dat geld is er niet. Dus je moet keuzes maken hoe je met de beperkte middelen... de beste plannen kan uitvoeren. Ik vind dat wat er lag van het kabinet een optimum was. Als je nu kijkt naar het geïsoleerd naar het woningmarktdossier... ben ik het eens met Samsung dat er een beter plan ligt. Want nu zit bijvoorbeeld die btw-verlaging erin. Dat is beter. Als ik kijk naar het geheel van de overheidsfinanciën... zeg ik, hé, hey, vrienden, dat kost wel geld. Dat moeten we dan ergens anders vinden. Wat hier gebeurt is dat de oppositiepartijen hebben gezegd ze willen helpen. Maar we vinden het heel belangrijk dat dit erin zit. Ik ben per saldo daar niet bezorgd over... omdat dit ook partijen zijn die voor zover het geheel van de overheidsfinanciën betreft... naar mijn overtuiging zich zeer verantwoordelijk opstellen altijd gaat ook voor CDA en verregaande mate ook voor GroenLinks... om de overheidsfinanciën gezond te houden. En dus ik denk dat die schade weer te repareren is. Maar er is natuurlijk ten aanzien van de opbrengst is er 10% schade geleden. Je hoort al vaak zeggen dat de oppositie de coalitie heeft gered. Ziet u dat ook zo in dit dossier? Nee, wat ik hier zie is uh, niks in termen van redden of niet redden. Of, of... kijk, die, die, die hele beeldvorming begrijp ik natuurlijk. Ik zou, als ik Bech tot heten, of, on, on, of eh, slop of meneer Van der stijn natuurlijk ook eh, proberen om daar, ook politiek natuurlijk, eh, dat mag ook. Dat zal ook de komende tijd gebeuren. Als we afspraken maken met oppositiepartijen, dan zult u in die termen dat ook horen. Dat is ook de prijs die je daar in politieke zin voor betaalt. Maar die, dat vind ik niet erg. Die kost geen geld. En uiteindelijk eh, gaat het om dat dit land sturen. Wat ik goed vind hieraan, is dat het laat zien... dat Nederland bestaat uit politieke partijen en politici... die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. En dat ze vervolgens dan ook nog een stikkertje plakken op het kabinet. Dat laat ik verder aan hen. Uh, wat vooral van belang is, is dat je op die manier laat zien... met elkaar dat je dit land goed kan besturen. Dat we verstandige mensen hebben. Uh, en dat vind ik echt de grote meerwaarde van deze week. Het is van belang dat er parlementair steun is breed nu... Uh, voor plannen om die problemen aan te pakken. Premier Rutte was dat in gesprek met verslaggever Marcel Bril... Al-Qaeda is door het Franse leger inmiddels verjaagd... uit de belangrijkste steden van Noord-Mali. Maar de extremisten hebben niet alles mee kunnen nemen. In Timbuktu hebben journalisten unieke documenten gevonden... met strategische informatie over de werkwijze van Al-Qaeda. Terrorismeonderzoeker Edwin Bakker nu aan de lijn. Meneer Bakker, daar staat bijvoorbeeld... dat de plaatselijke Al-Qaeda-leiders zich zorgen maakten... omdat hij vond dat zijn mensen te agressief waren... bij het afdwingen van islamitische wetten. Is dat verrassend? Ja, op zich is het wel uh, verrassend. Uh, aan de ene kant laat hij leider de mensen toe dat ze dat doen. Uh, maar dat blijkt dan nu dat hij gewoon de mensen niet in de hand heeft. En beseft wat de negatieve gevolgen zijn. En vooral uh, de natuurlijk enorme... Uh, weerstand van die lokale bevolking tegen dit soort uh, extremisten. En in die brief laat hij heel duidelijk zien... dat dat uh, hele grote negatieve gevolgen heeft voor Al-Qaeda. Ja, maar dat betekent dat het geen, uh, als ik het even mag versimpelen... simpele gewelddadige types zijn, maar uh, intellectuele of intelligente uh, uh, ja, strijders. Ja, zijn in ieder geval, als intelligent zijn, weet ik niet, zijn in ieder geval rationeel. Want ook deze leider, Droekdel, is natuurlijk een zeer gewelddadig man... die in het verleden ook heel veel aanslagen heeft gepleegd, ook heel veel dood op zich geweten heeft. Ja, maar hij weet wat de gevolgen uh, daarvan zijn als je te hard van stapel loopt. Ja, maar goed, dat is wel iets wat hij denk ik de laatste jaren heeft geleerd... Uh, en ook heeft gezien wat er in Somalië is gebeurd, in Irak is gebeurd dat die mensen zich uiteindelijk tegen uh, dit soort extremisten uh, uh, verzetten. Dus het is wel wijsheid die komt naar een aantal uh, nederlagen ergens anders. Ja, maar maakt hij zich dan ook zorgen over andere zaken, zoals die monumenten? Er stonden eeuwenoude monumenten in Timbuktu. Nou ja, je, of hij, hij ziet in ieder geval dat dat uh, het omslagpunt geweest is... dat toen zij daar de macht overnamen... dat misschien nog een aantal mensen dachten van, nou ja, wie brengt het stabiliteit... Maar dat plus allerlei lijfstraffen, dat heeft het einde van de steun betekend. En leidde niet alleen onder weinig steun bij de bevolking, maar ook allerlei lokale groeperingen met wie ze samenwerkten. Daar ontstond een hele uh, gewelddadige strijd daardoor. Dus het is de brief die, die, die is gevonden laat eigenlijk wel goed zien hoe hij analyseert dat het fout gaat. Is hij dan gematigd of moet je meer zeggen het is een wolf in schaapskleren? Nou, hij is rationeel. Uh, hij wil uiteindelijk, want dat blijkt ook wel uit die brief, toch die sharia overal doorvoeren. Uh, de mensen een geloof opleggen wat niet het geloof is wat ze daar beleven. Uh, dus wat dat betreft is hij niet gematigd in zijn einddoelen. Maar hij geeft heel duidelijk aan dat je dat alleen stap voor stap kan bereiken... En dat met uh, dat geweld wat we in Mali hebben gezien, ja, dat dat contraproductief is. Maar geeft het ook niet een beetje aan dat hij zijn eigen manschappen niet in de hand heeft? Ja, het geeft een enorme verdeeldheid aan. En het geeft ook de zwakte uh, aan van uh, de, de, de, de, zijn eigen leiding, de, de, van Al-Qaeda als geheel. En het, wat ook heel erg duidelijk uit die brief blijkt, is dat... Ze moeten samenwerken met allerlei lokale partners en het loopt eigenlijk na een paar dagen overal al uit op bloedvergieten en verdeeldheid. Dus het geeft heel duidelijk aan dat Al-Qaeda niet in staat is om eigenlijk een strategisch plan uit te voeren. Meneer Bakker, ik dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Twente trainer, FC Twente trainer, McLaren dreigt in de hoek terecht te komen waar de klappen vallen. En hij roept daarom de club op om eensgezind te zijn. Verkeersinformatie, de vrijdagavond spits bijna voorbij, denk ik zo, Weyland, zo. Ja, zo is dat Bert. Er is niet veel meer van over. We zien nog wel wat drukte op de A12 bij Arnhem richting Duitsland... en op de A50 naar het zuiden, bij knoop het Ewijk. Maar het neemt wel af, maar de A28 van Assen naar Hogeveen... die is nog helemaal dicht tussen de afrit Ruinen en Hogeveen-Fluitenberg. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En dan hebben we nog een benoeming voor u. Bas Mesters is in de studio. Bas, want uh, het Vaticaan krijgt... een een nieuwe directeur, althans de bank van het Vaticaan, het instituut voor religieuze werken. De Duitse Ernst van Freiberg, benoemd door de terugtredende paus. Is dat bijzonder? Ja, dat is zeker bijzonder. Um, er is negen maanden gezocht naar een opvolger van uh, Ettore Gotti Tedeschi. Um, die is weggestuurd door het Vaticaan. Er was ja. veel te doen toen uh, om, die, om dat wegsturen van die man. Omdat uh, hij eigenlijk daar neer was gezet om de bank transparanter te maken. Na een aantal schandalen rondom uh, rekeningen die niet helemaal klopten. En waarvan men niet wist of dat nou wel wit geld was of zwart geld. Um, negen maanden is er gezocht. En nu is men uitgekomen bij deze. Ernst van Freiberg, 55 jaar, lid van uh, de militaire Malteser orde. Je weet wel, die hele oude oh ja. orde van 900 jaar. Um, en um, curieus, hij um, is ook president geweest van um, een uh, scheepsbouwer in Duitsland. Een scheepsbouwbedrijf wat ook militaire schepen maakt. En dat gaat in tegen het principe Pacia Minteris van het Vaticaan, vrede op aarde. En daar werd nog een vraag over gesteld tijdens de persconferentie. Ja. En daar werd er een beetje geïrriteerd op gereageerd. Ja, um, een beetje flauw om daarover te beginnen... vond de woordvoerder van het Vaticaan. Hij zei, er werden weliswaar schepen gebouwd... maar daarna werden die verkocht. En anderen bepaalden wat er op die schepen werd neergezet. Zij, Kanonnen of iets anders. Zij hadden het materiaal er niet opgezet. Maar goed, deze van Freiberg. Um, ja, wat, wat, wat, wat is het belangrijkste wat hij moet gaan doen? Ja, het belangrijkste is natuurlijk de reputatie van deze bank... die um, zoveel schandalen heeft uh, doorstaan in, in, in de afgelopen 20, 30, 40 jaar... om die nou eens eens en voor altijd op orde te krijgen. Um, en de Raad van Europa en de commissie Moneyval van de Raad van Europa... zit achter die bank aan om transparant te worden... zodat ze op de witte lijst van banken kan komen in Europa... en weer mee kan doen in het Europese bankcircuit. Ja, wat witte, wat, je zei het net al, ze worden er eigenlijk van verdacht... dat ze um, zeggen, overal zwart geld hebben. Nou, ze zijn ervan verdacht dat ze. Ja, dat, dat, dat. Er zijn rekeninghouders waarvan we niet altijd weten wie dat zijn. Um, in het verleden is er ook, uh, zijn er ook uh, uh, contacten geweest met de maffia. Maar dan hebben we het al over 20, 30 jaar geleden: dat daar geld, geld gestald werd van de maffia. Er zou ook steekpenningen tijdens uh, het schandaal van 20 jaar geleden via die bank zijn gegaan. Dat soort dingen moeten allemaal voorbij zijn. De paus wil dat ook, maar je kunt je afvragen. Waarom nu? Nou, jij zegt het, uh, ik vraag het en jij geeft het antwoord. Ja, als ik in het hoofd van de paus kon <laughs> kijken zou, zou ik het meteen zeggen. Maar je kunt wel zeggen, het is toch op zijn minst curieus... dat het, het laatste besluit misschien wel van de paus... Yeah. het aanstellen is van uh, de president van een bank, een zeer materiële uh, organisatie... Het kan zijn dat hij deze hete aardappel um, zijn opvolger wil besparen. Maar het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld zijn tweede man... die betrokken was bij het wegsturen van de vorige bankpresident... dat hij nog net voordat hij de paus kwijtraakt als zijn beschermheer... dit nog even snel wilde regelen. Dat weten we niet. Nee, goed. Dat uh, zullen we ook nooit te weten komen. Maar in ieder geval feit is dat von Freiberg benoemd is vandaag. Dankjewel Bas. Bas Mesters, de Vaticaankenner van de NOS. En wie komt daar? Lily Allen, ze gaat zingen. Kom op Lily! LDN zeg je dan althans Londen dat is de afkorting daarvan Londen, ach Engeland, en dan heb je het natuurlijk ook over. De trainer hier in Nederland, Steve McLaren. Het seizoen van FC Twente dreigt als een nachtkaars uit te gaan. De ploeg van die trainer, Steve McLaren, zakt wekelijks verder weg... op de ranglijst in de eredivisie. En daarmee wordt het ook steeds onrustiger in Enschede. Morgenavond speelt FC Twente thuis tegen hekkensluiter Willem II. En dat duel zou wel eens cruciaal kunnen worden voor de positie van McLaren. Zeker nadat de harde supporterscamp vorige week... na de teleurstellende 1-1 tegen... De spelersbus opwachten om luid en duidelijk het ongenoegen kenbaar te maken. Trainer McLaren roept vanwege alle kritiek op, op hem juist op nu... om de interne rust te bewaren. Outside a veel kritiek, dus so moeten we heel sterk zijn... en samen together. En uh, the team moet ook respond en goed voetbal spelen... en vijf voor 95 minuten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 Het goal van the club then is dan be in de top 4 and if En als alles samenkomt, zoals je in 2010... everything alles samenkomt, we hebben de experience en het team... ...en uh, luck, uh, experience, alles... ...dan kun je een championship Of zijn spelers er hetzelfde over denken is maar de vraag. Het gewoon waardeloos, ja. Het ging niks is goed gegaan in de tweede al. Zakken jullie door het ijs? Ja, we zakken zwaar door het ijs, ja. Sinds ik bij Twente ben niet uh, als team zijn niet zo'n slecht tweede helft uh, gespeeld. En niks gaat meer goed, dus uh, het lijkt me sterk dat je, dat je als team zijn ineens niks meer kan. Willem Jansen en Robert Schilder afgelopen weekend waren uitermate kritisch over Twente. En nu? Ja, nu. Het, e het enige wat we, wat we moeten gaan doen is, uh, is weer presteren. Het uh, dat zeg ik net, we kunnen wel praten, maar uh, we moeten het op het veld laten zien. En de enige remedie is denk ik uh, punten pakken. Uh, als het kan weer met goed voetbal, zodat het vertrouwen weer uh, terugkomt in de ploeg. That's why tomorrow's game is important for uh, for points and for the table. Morgen speelt FC Twente thuis tegen Willem II en dat wel lijkt cruciaal. Niet alleen cruciaal voor Twente en de ranglijst, maar zeker ook voor de positie van de trainer, die meer dan ooit onder druk staat. We fully accept when you don't play well, when you don't get the results, then your own uh, fans criticise. This is normal. En uh, wat de message is, is dat we alles doen wat we mogelijk kunnen... om te zorgen dat we een goede voetbal spelen... we vechten voor 95 minuten, we krijgen ze, to, dan zullen de uh, resultaten volgen. McLaren weet dat hij als kampioenenmaker van een paar jaar geleden krediet heeft... maar dat dat krediet ook hard aan het afbrokkelen is. Hoe ik het you natuurlijk. En je bent op wat je op the moment doet.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 They're not happy, they showed that. dat um, that's important also, the players know. So we know what to do, we know what we have to do. Tomorrow we have to go out and do it. Morgen weten ze wat ze moeten doen. Namelijk winnen van Willem II. Dan kan McLaren ook nog gewoon trainen blijven daar zo in Enschede. Goed, dat is morgen. Vandaag is vandaag. En het is vandaag tijd voor Joost Eertmans. Nog niet op wintersport, nog niet op vakantie. Hm. Gewoon achter de microfoon in Capelle, Joost. Zeker, Bert. En ik sla me ook even over dit jaar, die wintersport. Uh, ga jij nog? Nee, maar ik ben niet zo'n skier, jongen. Dat moet je niet doen. Ik lig zo op mijn snuffert. Ja, dat kan ook heel gezellig zijn, maar, maar misschien wat minder voor jezelf. Ik, ik zou zeggen, inderdaad, die uittocht is begonnen, Bert, richting de Duitse autobaan. Bijna een miljoen mensen in Nederland gaan weer op de latten. En we zijn op Wintersport de komende weken. Ze geven daar, inclusief de koninklijke familie, een slordige 625 miljoen euro uit. En Een weekje Wintersport, wat denk je dat dat kost gemiddeld, Bert? Nou, dat kost volgens mij wel een kleine 2000 euro. Dan doe je het ruim, maar ik ga ook uit van minimaal duizend. Dat is dat denk ik wel een minimum, maar het zit er vaak boven. Dat is toch wat die mensen allemaal, dus pp, neertellen voor, voor zo'n vakantie in de crisistijd. Ik vind het altijd bijzonder, lange rij op Schiphol, lange files naar Frankrijk en Oostenrijk. En ik wil natuurlijk niemand tegenhouden, dat begrijp je ook. Maar ik heb er wel uiteraard een stelling over bedacht. En die luidt als volgt, stop met klagen over de economische crisis als je op wintersport gaat. Dat is hem. Dus gaat u op Wintersport en vindt u dat u toch nog een grote mond mag opzetten... richting het kabinet of richting uh, alles wat er misgaat in de crisis... in de malaise die ons nu treft, dan moet u zeker bellen. Maar bent u met mij eens dat het een beetje raar is dat mensen lopen te zeuren... terwijl ze wel gewoon een week lang, nou wat Bert zegt, 2000 euro op zak... eventjes eruit kloppen voor een, uh, voor een weekje skiën. Ik vind, dat, uh, ik vind dat niet kloppen. U kunt uw reactie doorgeven via 0800 1121... of Twitter lekker mee op hashtag eens, hashtag oneens... En ik ga uw tweets straks gewoon voorlezen. Ook al bent u onderweg naar Oostenrijk of Frankrijk... zit u lekker in de auto met de skis op het dak. Doe mee aan avondspits. De discussie staat op het punt van starten. De lijnen gaan open. Doe mee en we gaan spreken. Tot zometeen. Na het nieuws. Er wordt gezegd dat ons pensioenstelsel zo'n langste tijd heeft gehad. Dat klopt niet. Geen land heeft zoveel pensioen gespaard als Nederland.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 Vanavond en ook vannacht overheerst de bewolking. Er staat maar weinig wind en lokaal ontstaat er mist... en op sommige plekken is het de hele dag nog mistig geweest, al mistig geweest... en dat blijft dan ook zo. De minima liggen iets boven het vriespunt... maar als het wat langer opklaart, dan kan het plaatselijk glad worden. Morgen gaan we een dag waarbij er zeker in de ochtend veel wolken zijn... maar in de middag schijnt af en toe de zon. Het wordt zo'n 5 tot 7, lokaal misschien 8 graden. En ook morgen staat er nauwelijks wind, kracht 1 tot 2 uit de meest westelijke richting. Het blijft droog, alleen in de ochtend kan er in het oosten wat motregen vallen. Zondag is het de hele dag droog en dan wordt het iets zonniger dan op zaterdag. Het wordt smiddags een graad of zes en opnieuw staat er een zwakke wind, ditmaal uit zuidoostelijke richting. En na zondag verlopen de dagen droog en komt de zon steeds meer aan bod. De wind draait in de loop van de week richting het noorden en dat betekent dat het kwik dan overdag iets omlaag gaat en dat het s'nachts licht gaat vriezen. A ah, nu ben je verkeersinformatie. Voor zover er al sprake was van een echte avondspits... is die nu toch echt voorbij. Er zijn nog wel een paar problemen over. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knopen plein staat een 5 vijf kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. In het noorden van het land is de A28 van Assen naar Hogeveen... helemaal dicht tussen de afreed Ruinen en Hogeveen-Fluitenberg. Dat komt door een ongeluk. Je wordt daar omgeleid. En we zien nu nog wat file door werkzaamheden op de A50 Arnhem-Os... Bij knoopend Ewijk 5 kilometer. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Iedereen die nu op Wintersport gaat, mag niet meer zeuren over de crisis. Goedenavond, steek je nek uit, geef je mening. Ik laat me graag overtuigen. Wel, WNL. 0800 1121. Crisis of niet, er vertrekken de komende week... dus bijna 1 miljoen Nederlanders op Wintersport. En die geven inclusief de familie van het koninklijk Huis... daar zo'n slordige 625 miljoen voor uit crisis of geen crisis. Lekker die bergen af en goed aftanken bij de apreski. Ik zou zeggen, geniet ervan. Maar kom niet terug naar Nederland met een gebruind gezicht... om vervolgens weer te gaan klagen over hoe zwaar de malaise is... en wat een k-kabinet er eigenlijk zit. Hou die zon gewoon vast... Iedereen die op wintersport gaat, heel veel plezier. Maar AUB wel stoppen met zeuren over de crisis. Bel WNL 0800 1121. De klaaglijn staat open, 0800 1121. U kunt een klacht doen of juist mij supporten, dat is het idee van dit programma. Eens of oneens kan ook getwitterd worden. Dat doet Bas Hendricks, die zegt... oneens, Wintersport heeft niets van doen met de politieke debilisering... die ons land al jaren teistert. Eertmans en Robert Webbe zegt... wel eens, geniet gewoon van wat je hebt... en klaag niet over wat je niet hebt. Nou, die kan op een tegeltje, daar ben ik het ook mee eens. Um, Zometeen tips voor een crisis-proof Wintersport. Hoe kunt u nou zo goedkoop mogelijk op Wintersport... als u dat van plan bent in deze tijd? Dan krijgen we het, dat krijgen we te horen van Martijn van Erp. Hij is van Wintersport.nl. En Alex Klein, die is econoom, die geeft aan hoe goed of slecht die wintersport nou is voor onze eigen economie. Daar hebben we daar later meer over, maar eerst even uw reactie. Wat vindt u van mijn stelling? Iedereen die op wintersport gaat op dit moment... mag daarna niet meer zeuren over de crisis. We gaan naar de eerste beller. Frank Schrijen uit Boksmeer. Goedenavond, Frank. Dag, Joost. Nou, je kan het met je stelling eens zijn of niet eens. Maar ja, maar persoonlijk, ik ga, ik ga nooit op vakantie. Ik wil het niet, ik hoef het niet, want ja... Ik heb gewoon werk wat ik leuk vind. Ja, dan hoef je helemaal nooit op vakantie, bedoel je, of? Nee, Ik hoef helemaal niet af te tanken of buiten. Nee. nee. Maar je moet toch een keer eventjes een stekker eruit, of niet? Nee, sorry meer. Dat als je werk hebt waar je al je voldoeningen in hebt, nee hoor. Nee, als je werk als vakantie voelt, dat, dat kan natuurlijk ook. Ik heb ooit zo'n baantje op de Euromast gehad, dat voelde inderdaad als, als vakantie. Maar ik zat in een lift die elke dag twaalf keer op en neer ging. Maar goed, dat, dat, dat, dat op een gegeven moment begint dat zelfs ook te vervelen. Nou, ik heb er weinig last van. Ik verbaas me altijd over mensen die zich heel jaar door krom liggen... om dan, uh, he, ja. spreekwoordelijk, twee weken krom te liggen in een tent. <laughs> uh, ja, het is dus, dus belachelijk ja. eigenlijk. Wat, wat doe jij zelf, Frank? Ik ben conferencier. Conferentier? Kijk eens aan. <laughs> ja. Co Comediant? Nou... Of is dat niet zo? Nee. Nee, dat is iets heel hè? Comedianten die zitten weer meer in Den Haag. Maar die... Uh... <laughs> ja, je bent goed bezig. Nee, maar goed, kijk hier door wijers? Nee, wat, sorry? Ik zei, dat is een nee voor mij. Dat is een nee voor jou, nee precies. <laughs> maar wat, wat even Je, wat, wat doe je dan? Nou, ik treed heel veel op voor bedrijven en instellingen en verenigingen. En, uh, je kan mij gewoon inhuren en dan uh, ja. kom ik daar een heel leuke... Een leuk verhaal. Ja. ja, wat Harry Touw vroeger deed. En dus, uh, er zijn er maar heel weinig van en ik heb heel veel werk erin. En heel ja. veel voldoening. Wat leuk, hoor. Ja, dat klinkt het wel heel werk, leuk. Frank! Ja, heel veel geld mee. Je verdient er ook nog ja. een paar... Ja, joh. En, dan, en op vakantie gaan, dan ben je inderdaad goed nooit. bezig. Dan, dan... Ik kan nooit. Ik, ik heb helemaal geen zin om op vakantie. Ik hoef het niet. Kijk dan. Nou, je, je relax gewoon op je eigen, je eigen manier tijdens, tijdens het werk. Frank Schij, ik vind het leuk om even met je gebabbeld te hebben. Dankjewel, je was de eerste die reageerde op de stelling. Die gaat inderdaad over het relaxen. Mensen die op wintersport gaan, mogen niet meer zeuren over de crisis. Eh, belt u Radio 1, hier Avondspits, 0800 1121. Op Twitter komt Hans binnen, die zegt Avondspits, dat is rare praat natuurlijk. Een ander paard, ook voor de carnaval of iets anders. En Peter Seurensen zegt mij, eh, oneens, omdat de stelling niet juist is. Misschien is dit hun enige vakantie van het jaar. Nou, U kunt ook gaan bellen, en dat doen veel mensen. zit helemaal vol nu. Mocht u een gesprek krijgen bij ons, belt u dan gerust over vijf minuutjes... Nog een keer Jan van de Bovenkamp uit Zeewolde. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond Jan. Ja, nou ik, ik ga je helemaal supporten. Uh, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Als je in de situatie bent dat je inderdaad uh, uh, op wintersport kunt gaan, uh, dan, uh, dan kun je het niet slecht hebben. Dan mag je zeker niet uh, klagen over de economie. Dan mag je zeker niet klagen over je eigen situatie. Maar aan de andere kant... Dat mensen op wintersport gaan, dat is alleen maar toe te juichen. Dat is prima, dat is fantastisch. Net wat je zegt, lekker terugkomen, zongebruin, kopje, ja, helemaal goed. Weer zin in de crisis, maar, ja. Precies, zo. Ter terugkomen en eigenlijk uh, helemaal crisisresist zijn. Kijk, dan ja. kunnen ze ons een beetje helpen. Ja, zo zit ik er ook in, Jan. Vind, vind ik goed om te horen. Dank, dank Jan, ja. uit Zeewolde, voor je belletje. Uh, we gaan naar Klaas, Klaas uit Emmeloord. Klaas van Meijeren, goedenavond. Ja, hallo Joost met Klaas. Ik, zei net, uh, ik ben het helemaal eens met de stem. Ja. Stelling, het, het toont eigenlijk alleen wel aan dat er uh, ja, toch een soort tweedeling is in Nederland. De ene die kunnen het vrij makkelijk uitgeven. Natuurlijk als je er verspaart uh, ook goed. Maar er ja. zijn ook genoeg mensen die op een houtje moeten bijten. Nou, ik zeg je... Dat ja, zou kunnen voorlopen. Heel eerlijk, kijk, ik zou ook best wind, wil, op wintersport willen. Ik, ik doe het dus niet, terwijl ik uh, misschien best wel wat geld ervoor zou kunnen aan, aanwenden. Alleen ik denk, jongens, ik hou het toch een beetje voor, voor het appeltje het appeltje voor de dorst. En ik zie dat... Het, doe ik ook. ja. En dat doen dus een miljoen mensen gewoon, niet. Het, ja. Ik kom zelf uit een groot gezin. Dus ja, uh, ik heb ook geleerd uh, om, om de dubbeltjes... Uh, ja, uh, die, worden, die worden niet snel een kwartje. Dus je moet gewoon uh, goed opletten tegenwoordig. Precies. Klaas, een tweedeling denk je, nou, ik hoop, ik, hoop het, ik hoop het niet. Maar u kunt dus ook meedoen op Twitter. Hashtag eens, hashtag oneens. Maaike Zwart zegt eens, maar dat geldt voor iedereen. Niks crisis, gewoon een nieuwe realiteit. We hebben het hier heel erg goed. Iedereen die op wintersport gaat op dit moment mag daarna niet meer zeuren van mij over de crisis. U kunt nog reageren, hoor. Tot 7 uur 0800 1121. Ik lees u even voor, want ik heb nagegaan waar u nou het beste kan skiën. Misschien vindt u dat leuk. De top 5 is, uh, is allemaal Oostenrijk. Want daar moet je heen gaan als je feest uh, wil op vijf staat daar uh, Saalberg in Meijerhoven glim. op vier. Kiergeberg op drie. Isroel, daar had ik eigenlijk nog niet van gehoord. Maar dat staat op 2. En op nummer 1, de beste plaats om, te, om, de, om, te, om, de, om de, te apreskieren is Gerlos in Oostenrijk. Daar nou, is het iedere dag feest. Je moet sowieso in Oostenrijk zijn. Wil je, wil je plezier maken? Dat, de, dat zie, zeggen de meeste sites. Ik ga naar, naar een echte wintersporter. Martijn van Erp. Hij is eindredacteur van wintersport.nl. Martijn, goedenavond. Goedenavond, Joost. Hey, welkom bij Avondspits. Nou, men trekt er weer op uit, hè. Een miljoen mensen op wintersport. Eh, it, it, is het niet eens afgenomen, of wel, door de crisis? Of, of, of, of is het wel wat minder, denk jij, geworden? Nou ja, door al die onzekerheid zie je wel een kleine teruggang. Ik denk dat we op ongeveer 5 of 10 procent... in het ergste geval dit jaar op min 15 procent zullen eindigen. Maar al met al valt het wel mee. Ja, want mensen gaan op het allerlaatste moment vaak boeken ook, hè. Zeker in tijden van, uh, van crisis. Van doen we het wel, doen we het niet, en dan doen we ze het toch. Dus het kan nog meevallen. Ja, eigenlijk had je vorig jaar ook al in de zomer echt uh, de berichten van de crisis. En je zag gewoon dat mensen steeds langer dit soort beslissingen voor zich uit, uh, voor zich uit uh, zetten. En ja, als je dan toch heel veel mooie beelden vanuit de Alpen ziet. Want dat heb je tegenwoordig echt overal op tv en waar dan ook. Ja, ja dan, uh, dan kunnen veel mensen zich niet meer inhouden in, uh, in januari of februari. In een boek zelfs nog. Nee, Hey, en snap je mijn verbazing? Dat ik zeg, joh, euh, nou ja, mijn stelling is natuurlijk, dus, natuurlijk een beetje, beetje sarrend... maar mensen die op wintersport gaan, die moeten, mogen niet meer klagen. Ben je het daar eigenlijk mee eens? Nou, eigenlijk is het wel een beetje veranderd. Hè? Kijk, wintersport was vroeger natuurlijk een absolute elitesport. Mm -hmm. en daar uh, kon je eigenlijk alleen op als je een dik, dikke zak geld hebt. Maar tegenwoordig kan je eigenlijk ook voor... Nou ja, 100 euro per persoon een goede les minute vinden. En dan zit je ergens in Frankrijk in een heel goedkoop hotel met een skipas erbij. Zo. En uh, ja, dan is het nog best wel betaalbaar. En natuurlijk heel veel kosten die eromheen komen. Ja. Maar als je wintersport wel als elitersport... kijkt, ja, natuurlijk klagen dat ze er hoort bij Nederlanders. Maar ja, ik vind... Uh, in de wintersport laat eigenlijk zien hoe goed we het allemaal wel niet van elkaar hebben. En uh, een beetje minder klagen zou zeker helpen. Ja. meer op vakantie gaan ook. <lacht> stimuleert de economie weer. Nou, dat vraag ik zo aan Alex. Want het vraagt me af of mensen die daar zoveel geld uit geven... dat het niet beter hier hadden kunnen doen met een, met een weekje Centerparks. Maar goed, in februari misschien ook niet echt aan te raden. Maar um, mijn punt bij jou is inderdaad dat dat wintersport is, dan blijven doen. Komen er nieuwe mensen bij, denk je Martijn? Of zijn het, uh, zijn het altijd weer dezelfde die jaar in, jaar uit uh, dat, dat blijven doen? Of komt telkens aan binnen. Ja, je ziet er absoluut nieuwe aanwas binnen blijven. Er zijn heel veel reisorganisaties gespecialiseerd in studenten. Dus je ziet eigenlijk gewoon altijd nieuwe aanwas ontstaan vanuit de jeugd. En het eigenlijk het blijft steeds meer een elitesport worden. Dus ook de breedte, heel veel mensen die andere mensen meenemen, groepen vrienden die gaan. We zien steeds en steeds meer mensen die echt niet één keer per jaar op wintersport gaan, maar twee of zo drie keer per precies. jaar. Uh, het is heel makkelijk tegenwoordig ook om een, bijvoorbeeld een weekendje te boeken of iets dichterbij te zoeken. En uh, ja, dat maakt het eigenlijk allemaal weer steeds toegankelijker. Dus uh, ja, Wintersport wordt eigenlijk steeds breder en breder. Kijk eens dan. Nou, voor 100 euro heb je net aangegeven... kun je dus via, waarschijnlijk wel via Google erachter komen. Ik weet niet in welk busje opgepropt op je dan zit... met je knieschijven achter je oren. Maar het, het, zal, het, zal, het, zal, het zal kunnen voor 100 euro, inclusief skipas. Je zei het net hè, Martijn. Dus dat is crisisproof. Kun je op Wintersport? Maar dan moet je wel een eentje zoeken. Martijn van Erp, dank je wel. Eindredacteur van Wintersport.nl. Um, op Twitter kunt u nog meedoen zegt uh, u, pff, Martin de Koning heet hij eens klagen doen ook altijd de mensen die niet gaan stemmen. En uh, Tom Luiter zegt, oneens voor mensen die nog een baan hebben is het geen crisis. Die kunnen wintersporten werklozen. Die gaan wintersporten, moeten inderdaad niet zeuren. En de King zegt, oneens de overheid moet bezuinigen. Als je op wintersport gaat betekent dat niet dat je niet mag klagen. Ja, ik zeg, je moet stoppen met klagen als je op wintersport gaat. Um, we gaan even naar de bellers. Daar zijn er veel van. Maarten van de Clift uit Nieuwegein. Maarten. En goedenavond. Met Maarten. Hi, Maarten. Vertel. Oi, ja, ik ben, ik, ben het, ik ben het eens met de selling. En uh, ja, ik vind het gewoon als mensen nog steeds uh, geld genoeg hebben voor, uh, voor de luxere dingen. Uh, dan ja. Ja. Hebben, hebben, we, hebben we nog steeds niet zoveel te klagen. En je gaat zelf ook op Wintersport? Ik ga zelf niet op Wintersport. Dat is, dat is niet, niet zozeer een geldkwestie, maar meer dat ik. Uh, uh, minder met de wintersport hebben, dus, uh, ja. dus vandaag. Maar een andere, nog een le ik... leuke buitenlandse tocht, of, of heb je dat overigenslijt over? Een slide over? Uh, voorlo voorlopig even niet, Dat wordt de zomervakantie pas en dat ja. wordt gewoon uh, redelijk simpel, low budget uh, naar Zuid-Frankrijk. Uh, dat uh, is meer mijn ding, dus. Uh... Ja. Maar ik, uh, wat, wat mij door, door mijn hoofd schoot toen ik de stellingen hoorde in de hmm. instantie op de radio, was dat ik vanochtend en van de week al wat vaker op de snelweg naar mijn werk zat rond te kijken, dat ik dacht wat zit iedereen te klagen over, uh, over de crisis? Ik zie praktisch alleen maar auto's van mijn jaarsalaris... of het veelvoudige daarvan omheen. En uh, Dus iedereen, iedereen rijdt in een dikke auto, maar er wordt, maar er wordt alleen maar geklaagd. Ja, ja dat is absoluut een punt. Dat hoor je meer? Dat klopt, dat klopt maar Maarten? Ja, dus het, uh, ja, dat was een beetje... Be be slo sloot een beetje aan bij, ja. de, bij de stelling in de, in de zin van... ja, je ziet om je heen toch een hoop dingen waarvan ik denk... Hoe kunnen mensen dat in God betalen als het zo slecht gaat? Waar maar, doen ze het van? Ja. Ja. ja, waar doen ze het van inderdaad. Oké, okay, Maarten, dus, ja, Maarten van het Lift. Goed gezegd, dankjewel uit gein. Vindt u dat ook? Waar, waar, waar hebben we het over met die crisis? Iedereen rijdt in dikke auto's, gaat uh, op dikke vakanties. Dan kunt u zeker bellen. Of bent u nou met hem me oneens? Want er komen weinig oneens mensen binnen op de telefoon. Dan, uh, dan wil ik u uitnodigen om te bellen. 0800 1121. Iedereen die op wintersport gaat, mag niet meer zeuren over de crisis. Uh, him, haal, Talanen uit Sittard. Him. Goedenavond, Him. Sorry. Him? Je bent, bent ben, inderdaad. Ja, ja ik, ik ben het eens met je stelling uh, dat, dat, dat je daar Joop moet klagen. Alleen, uh, ik vraag me af of mensen überhaupt wel klagen. Want uh, volgens mij uh, hoor ik om me heen heel veel mensen die uh, gewoon weten: joh we moeten gewoon een stapje achteruit doen. Ja. En is het, meer, is het meer de media die klaagt en, en die uh, overal iets van proberen te maken, wat er eigenlijk helemaal niet is? Nou, als alleen al een, een 50-plus op 24 zetel staat, momenteel... dan zijn, is er in ieder geval één groep in Nederland die behoorlijk uh, ontevreden is. Ja, maar dat, dat, dat zit volgens mij in, het, in een aantal andere dingen. Want ik denk dat, dat zelfs die groep 50-plus... daar hoor ik zelf ook wel, ik ben 53... Uh, het, ook wel weten dat het nu eventjes wat minder is... en dat ja. op een aantal incidentele maatregelen... Ja, dat er wel wat moet gebeuren. Maar ik, ik denk dat... dat maar, het, het vooral door de media ongelooflijk gehyped wordt, ja, ja. Dat, uh, dat we zo ongelooflijk uh, in een tip zitten en dat het zo ongelooflijk slecht gaat Ja, uh, ik hoor om me heen dat mensen denken van oké, okay, we hebben het even wat minder, we moeten de broeken uh, uh, ietsjes aantrekken, we gaan een uh, paar procentjes op achteruit. Nee, maar precies. Dat, dat, dat maar... Is eindelijk... Maar hebt, natuurlijk, er zijn mensen die, die niet klagen. Daar hoop ik zelf ook bij, hoor. Je moet er doorheen, dat soort verhaal. Tuurlijk, positief denken, enzovoort. Maar er zijn ook mensen die wel klagen. En ondertussen met een, een dikke buik, of een dikke buik, een dikke portemonnee... ...richting de wintersport trekken. En vervolgens zeggen, jongens, wat is het toch moeilijk en ik heb het zo zwaar. Weet je, daar gaat het over. Ja, maar heb je dan de indruk dat dat wat dat, dat meer een deel is van de mensen die... De... Ik vind eigenlijk, de grootste klagers hebben de minste reden ertoe. Dat is eigenlijk wat, wat ik vind. Ja... Maar daar ben ik wel met je. Oké, okay, bedankt. Hè. Jo. jo, hoi. Ai. We gaan naar de Henk Klont op Twitter. Eens, wees, wees tevreden met wat je hebt. Kijk om je heen en zie, dan zie je veel ellende. En dan zuur je niet meer. Ja, Henk, zo is het ook. Lian van der Velde, eens. Zolang die keuze, als je die nog hebt, valt er niets te klagen. Geniet gewoon van je eigen keus. En ik ga nog even snel, voordat ik naar de econoom ga... ga ik nog even naar Marco, want die hangt al een tijdje. Marco de Haan uit Schellingwouden. Joost, uh, goedenavond. Uh, ja, ik ben het ook eens met, je, met de stelling. Mm. Even de problemen naar de achtergrond verschuiven, het hoofd leegmaken. Ja, op vakantie gaan is in feite al een verkapte klacht. Uh, men heeft het kennelijk nodig om te herstellen van de dagelijkse bestonjes... en de toenemende schuldenlasten, ja. uh, dan wel het, de wolken die samenpakken. Uh, het is uh, zo dat het tijd aan het kenteren is. We krijgen het niet telkens beter, uh, generatie op generatie. Uh, we maken pas op de kwaad. En uh, ik denk dat de mensen die, uh, die dus op vakantie gaan... Ja. Uh, van mij ik wil klagen, hoor. Want het is natuurlijk heel goed om voortijdig aan de bel te trekken. daar mm. waar het uh, op wat welk domein dan ook slechter gaat. Ja. En dat, dat je de tijd aan de bel trekt om te voorkomen dat je, dat Helder. je in het leven raakt. Marco Daan, bedankt voor je belletje. Er komt nou een tweet binnen. Is precies een punt wat ik ook aan Alex Klein wil vragen. Stefan Kelder zegt: Moeten mensen die met zomervakantie gaan ook niet klagen? Beetje rare stelling. werk me kapot voor die week wintersport? Goedenavond, Alex Klein. Goedenavond. Je bent econoom, Alex. En dat is nou net het punt van Stefan Kelder... wat ik eigenlijk wilde maken. Van, zijn er aan jou die vraag? Zijn het nou de mensen met die dikke beurs... die gewoon makkelijk eh, dat kunnen ver, hè, veroorloven om op wintersport te gaan? Of zijn het die mensen die allemaal die beetjes bij elkaar gespaard hebben... voor die ene week wintersport? Eh, heb je daar een, een, een zicht op? Nee, niet, niet zo duidelijk als dat jij de vraag stelt. Er zullen zeker een heleboel mensen zijn die geen crisis voelen omdat ze gewoon geld genoeg hebben. Er is in Nederland een hele grote kloof aan het ontstaan tussen arm en rijk. En diegenen die rijk zijn, die uh, rijden gewoon lekker naar Oostenrijk of Zwitserland. En die merken er niks van. Dat zijn die 1 miljoen uh, mensen? Ja, dat zou goed kunnen. Um, en een klein gedeelte zal er misschien bij zitten die zeggen van ja, ik moet toch. Uh, ik geef je een voorbeeld. Ik was laatst bij de tandarts en de tandarts zei... Wat ik merk is dat uh, op dit moment mijn klanten zeggen trek mijn tanden maar... Met andere woorden, geen dure operaties, geen dure ingrepen. En dat wil ik dan uh, vanwege het feit dat ik het geld er niet voor heb. Maar ik ga morgen wel op vakantie. Ja, treffend. De, dus er zijn hele duidelijke keuzes die gemaakt worden op het moment. En ja, ik kan niet in iedereen's hoofd kijken welke keuzes zij maken. Nee, dat klopt. Maar eigenlijk dan kom je bij het punt van wat is goed voor de economie. Want mensen die hier het, die 650 miljoen uitgeven, lijkt me verstandiger dan dat ze dat in Oostenrijk in de, in de apreski-bar doen ja daar zit een kern van waarheid in. Ik zie, ik zie als ik hier op de Nederlandse autoweg kijk, ook een heleboel Duitsers weer naar Nederland komen. Eens, dus ja. Die... Ja, Je moet het dan niet hardop zeggen. Want, en zeker niet in het Duits vertalen. Want dan hebben we die inkomsten ook nog mis. Juist. Dat, nou ja, dat zou er trouwens ook heel veel zijn. Ik weet niet, dat neemt ook toe, geloof ik. Hè? De Duitsers en de, ja. de Belgen enzovoorts. Ja. Dat komt ja. met met hoort hier naartoe. Um, Oké, okay, dus nog steeds zoveel mensen. Hoe verklaar je het eigenlijk dat, dat, dat men. Dus jij zegt van: nou, geen tandbehandeling. Maar ik ga op wintersport. Maar dat wintersport nog zo aantrekkelijk blijft? Ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat je een breek wilt uh, in je werk. Um, het, is, het is een leuke manier van er even uit zijn. Hè, wat een van de vorige gasten net ook al zei. Uh, de zomervakantie is nog een hele eind weg. Dan nu gewoon lekker even wat anders doen. Ja. Dat trekt mij niet, want ik heb niks met sneeuw. Maar aan de andere kant denk ik van. Nou ja, uh, als ja. dat even nodig is voor mensen, moeten ze dat lekker nou, doen. Nou, mensen komen herboren terug. Ja, goed. Ik heb er zelf ook uh, ervaring mee. Absoluut. Ik hoop dat dat nou weer. En dat zou wel een leuke mentale stimulans zijn voor de, voor, tegen de crisis. Dat mensen, die 1 miljoen mensen die dan terugkomen met hun bruine kop, heel veel zin. In, uh, ...in de crisis hebben. Dat ze, dat ze zoiets hebben van, nou laat nu maar komen, nu ga ik er weer vol tegen. Ik ben er weer, ja precies. Dat, is ja, me dat, ja. Zou, dat zou meevallen zijn. Dat zou een grote meevaller zijn. Als we met z'n allen op vakantie gaan en dan terugkomen en zeggen: What the fuck, crisis. Weet je wel, op die manier? Zo, zo op die manier. Ja, je mag het zo op Twitter ja. zetten, Alex. Helemaal goed. <laughs> Alex, Alex, bedankt. Alex Klein, econoom. En eh, bedankt voor je reactie in avondspits. Eh, leuk. Stefan Kelder zegt nog: eh, Moeten mensen die met eh, zomervakantie gaan ook niet klaar? Die hadden we al gehad, inderdaad, van Stefan. Die had ik even besproken. En Joost Wisseling twittert: Eerdmans eens. Kan me niet voorstellen dat ze bestaan. Wintersportgangers die klagen over de crisis, wordt de après-ski misschien wat te duur. Ik zeg, iedereen die op wintersport gaat op dit moment... mag niet meer zeuren daarna over de crisis. U kunt al meedoen tot 7 uur 0800 1121 Radio 1 Avondspits. Goedenavond, zeg ik tegen Ivo Kolen uit Tilburg. Ja, goedenavond. Hallo. Hallo. Nou, ik ben het helemaal oneens eh, met de stelling. Wat leuk. Ik bedoel, uh, ja, nou, heel simpele feit. Hier in Nederland werken we. En als je werkt, dan mag je ook gewoon genieten... van je geld die je overhoudt. Dus je mag wel degelijk op skivakantie... Je mag wel degelijk op zomervakantie. Oh ja. En ja, je mag wel degelijk klagen dat het leven duurder wordt. Het is een dat vrijland... Is je bedoelt, het is een vrijland, Ivo? Nou, dat, dat wou ik zeggen, ja. Ik bedoel, als je er hard voor werkt, voor iets, mag ja. je er ook voor, voor genieten. Ik dat, ben, is, ja. dat is mijn mening. Nee, is, maar is, is, heel, is heel duidelijk. Ivo, ik zeg ook niet dat er minimum straffen en? moeten komen voor mensen die klagen terwijl ze op wintersport gaan. Ik vind het alleen een beetje nee. dubbel. Dat mensen... Wel... Nou ja, maar, maar waarom, waarom, waarom vind, je, vind je dubbel? Ik bedoel, je stelt zelf al voor. Ik bedoel, ik ga elk jaar gaan skiën. Ja. Ik ben blij om te horen dat Gerlos uh, op nummer 1 staat. Ja. Uh, qua apreskier, hoor ik net in je uit. Ben je onderweg? of dus Daar ben ik heel blij om, want nee, nee, we zijn niet onderweg. Oh. Ik ga 2 maart. Kijk dan, dus, ja, ieder, uh, al, alle uh, dagen feest daar. Absoluut. Nou, ja, precies. Nou, dus ik sta ook alle dagen in de kroeg. Helemaal goed. Hey, en, en, even leuk, Ivo, we zijn het dan niet met elkaar eens... Ja. maar denk jij wel dat jij herboren terugkomt... en extra uh, veel zin hebt in, uh, in de crisis, in het werk... om, het, om de zaak in Nederland weer, uh, weer naar het goede eind te, te trekken? Nou ja, maar, maar, maar dat doe je toch eigenlijk in feite al? Als je werk betaalt je belasting? Dan nee, betaal je toch ook mede, nee, mede maar... aan, aan, zeg maar, de, de economie? Ja, maar wat die zon, dus... die winterzon, wel niet kan doen, hè? Nou ja, dat, dat is gewoon zo. Je bent er even uit... Ik bedoel, als je, als je het heel het jaar werkt, wil je gewoon op vakantie. Ja. Even eruit. kun ja. je daarna inderdaad? Kun je er weer vol tegenaan? Oké, okay, Ivo, is, dat is het inderdaad. Dat is hem ja? dan. Heel veel plezier in Gerlos. <laughs> okay. Dankjewel hè, graag komen. Oké, okay okay, dan bedankt. Ivo. Ah. Tot ziens. Hij, ja, iemand zegt nu een beetje. Bij. Ivo zal eerst een weekje moeten bijkomen van Apreski als hij in Gerlos is geweest. <laughs> dat geloof ik ook. Dus dat, dat, dat, dat wordt hem dan ook niet meteen. Anna Rotmans uit Rotterdam, is het ook niet eens? Goedenavond, ja, ik ben het ook oneens. Ja. Ik ben uh, zelfstandig ondernemer, gedwongen door de crisis. Geboren en, uh, in de. En net terug van een yes. week. Uh, week Wintersport. Kijk aan. En uh, ja, ik mag, mag best klagen. Maar <laughs> dat Vindt doe je, je alleen niet volgens mij. En je, ste je stemgeluid horen, ben jij geen klager? Nou, af en toe wel hoor. Ik okay. ben wel een Nederlander, dus ik kan, er wel, ik kan wel zeuren. Ja. Maar uh, het is wel een kwestie van prioriteiten stellen op het moment dat je op Wintersport wil. Nee, zeker. Dat doe ik dan ook. Maar ja. Ik ben het oneens met dat je dan moet, niet mag klagen. Tuurlijk mag ik klagen. Ja, maar mensen zeggen het is allemaal zo lastig. Ik heb eigenlijk geen geld. Ik word uitgeknepen en ondertussen hoppakee. 2000 euro, pats, voor een weekje in Gerlos. Wat zeg je dan? Ja. Dat, nou, uh... dat hoeft niet zo. Dat hoeft niet zo. Kijk, natuurlijk eh, worden we aan alle kanten wel uitgeknepen. Maar het is wel een kwestie van prioriteit stellen waar je dan de rest van het jaar je geld aan uitgeeft. Ja. Als je An een week op wintersport wil, dan moet je opzoeken waar je naartoe wil. Dan moet je dat gewoon netjes, Als je geen geld hebt, dan moet je daar iets langer voor zitten. Mm -hmm. Dan okay. kan je voor, die, voor die 100 euro kan je dan wel een vakantie boeken. Nou, daar zit daar zit wel weer wat in. Anna, wat, wat waar wat waar zat je eigenlijk? Ik zat in Zulden, Oostenrijk. Zulden, nummer 7. Ja, ja, nummer 7 van ja. de Après Ski Orden, de beste in, de, in Europa. Ja. Oké, okay, Anna, dat zou een leuke tijd geweest zijn. Da Dankjewel. Het ook, ja. okay. Dank je wel. Oké, dank goed zo. Succes met je bedrijf. Uh, even kijken naar Johannes van de Wereld uit Emmeloord. Goedenavond. Ik ben helemaal eens met je stelling. Maar ik vind ook in Nederland, die mag graag klagen en dramen over die crisis. Het is echt niet normaal. Ik vind gewoon, uh, iedereen wil het liefst 32 uur werken. Ja, en ja. dan uh, lekkere vakanties, Eerst wintersport en zomervakantie erbij. Nou, ik zeg gewoon lekker werken, gewoon die 40 uur, uh, twee. knallen. Knallen met die hap... Ja, het en... ja, liefst voor gewoon 50, 60 uur maken. Maar dan, zo krijg je die crisis, zo gaat die crisis oplossen. We klagen We onszelf de crisis werken. in, ja, nee precies, ja. dat had hem ook kunnen zijn. Maar en, is... en, en net als ja. die auto's, er de de zijn allemaal leesbakken. Ja. Al die auto's zijn allemaal liezenbakken. Allem dus ja. daar, daar moet je niet op kijken, daar moet je gewoon niet op kijken. En net wat die dame voor zegt, je moet prioriteit stellen. Sorry. Nou, wil jij uh, op vakantie? Nou, dan moet je er geld voor opzij leggen. Niet laten... Maar je hebt ook mensen, ja, ja. ook mensen die dat niet kunnen, okay. die aan het werken zijn. Want ik ben pas getrouwd, ik heb mijn bruiloft vertaald, maar ik, ik trekken uh, in, in mijn huisje. Wat komt er op de deurmat? Mijn water. mijn uh, onteffing. Ja. Alles van de gemeentebelasting. Dus waarvoor, voor ons zat het er ook even niet in. Daar maar ik nee, er niet over. Nee, nee, nee, gewoon door het uit te werken. ik laat je gaan Johannes, want we moeten onze, onze, ja. onze, onze, onze beperkingen kennen. Ik laat heel kort nog heel even Bert Dijkstra uit Zwolle, heel kort als je wilt Bert. Reageer maar. Ja, ja goedenavond. Ja, mijn reactie is van, uh, ze hebben al geklaagd. Want dat waren die alle VVD'ers die, uh, die geprotesteerden <laughs> over die uh, ziektekosten, Inkomens, ja, ja. Het begin van het jaar. Die zitten nu. Rest, uh, en de rest die daarbij zit, dat zijn de mensen die nu voor de vuist weg leven. Ja. En uh, als straks dus uh, de boter bij de vis moet komen, bij de ouderen... dan zijn de mensen die niet gegaan hebben, hebben gespaard... Okay. die gaan betalen. Dus het zijn verstandige Be mensen. Dankjewel Bert Duister. Nou, De premier gaat volgende week ook weer skiën. Geloof ik, met, met, uh, met een groepje mensen wat hij altijd doet. Uh, dat, dat, dat gezegd hebben, dan zijn we klaar met deze avondspits. U, u bent er doorheen, wij zijn er doorheen. We gaan het weekend in. U kunt nog Twitters bekijken, dat is leuk. Op twitter.com slash avondspits. B Wim Brands gaat zo met boeken verder... Daarin journalist Jeroen Wielard in de hoofdrol. Zondagochtend een leuke uitzending van Eva Jinek op zondag. Met Alexander Pechnot op de Paarse Bank over het nieuwe oppositievoeren. Dick Berlijn over cybercrime in Nederland. En acteur Dirk Zelenberg van de serie Divorce. Zondagochtend dus vanaf half tien op Nederland 1. Deze en andere uitzending van Avondspits kunt u terugluisteren op het bekende adres avondspits. Ik vond het een leuke uitzending een leuke week hadden we ook van Avondspitsen aan elkaar. We gaan een lekker weekendje in. Succes en sterk op wintersport. Veel plezier en graag tot maandagavond. Half zeven, hier op Radio 1. Dan kom je tot twee dingen. Hè? Two Yo, Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Nog twee weken en dan gaat ze met pensioen. Carla Pijs, commissaris van de Koningin in Zeeland. Altijd omgeven door water en altijd samen met vogels en met heel veel natuurgebieden. CDA-politica Carla Pijs. een terugblik op haar politieke carrière en de rol van Zeeland in haar leven. Zulke unieke plekjes. Zometeen in twee dingen tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten.